Wout met het NWS-journaal. De gemeente Almere ziet af van het gebruik van de functietitel hoofdredacteur... voor de leidinggevende van een communicatieteam. Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren had Almere gevraagd... om de journalistieke titel te schrappen... omdat het verwarrend zou zijn als die wordt gebruikt door een overheidsinstantie. Het genootschap wijst erop dat journalisten nu al regelmatig van worden beschuldigd... dat ze verlengstuk zijn van de overheid. De gemeente Almere belooft op zoek te gaan naar een andere benaming voor de medewerker... Op Aruba geldt vanaf donderdag geen avondklok meer. De maatregel werd anderhalve week geleden ingevoerd... vanwege het gestegen aantal coronabesmettingen. Maar nu het aantal gevallen weer afneemt en meer mensen zijn gevaccineerd... vindt de Arubaanse regering een avondklok niet meer nodig. Wel gelden er nog andere maatregelen op het eiland... zoals anderhalve meter afstand houden... en maximaal zes mensen aan tafel in een restaurant. En een mondkapjesadvies in openbare ruimtes. Volgens de Amerikaanse president Biden was de evacuatie van Amerikanen uit Afghanistan buitengewoon succesvol. Biden zei een dag na het vertrek van het Amerikaanse leger uit Afghanistan in een tv-toespraak dat 90% van de Amerikanen die het land wilden verlaten veilig in de VS is. Voor de achterblijvers blijft de Amerikaanse regering zich inzetten, zei de president. De dochter van Peter R. de Vries blijft namens haar vader betrokken... bij het onderzoek naar de verdwijning van de studenten Tanja Groen in 1993. Kelly de Vries zet de stichting De Gouden Tip voort... waarmee haar vader geld inzamelde om de zaak op te lossen. Afgelopen avond liep ze samen met honderden mensen mee... in een stille tocht voor Groen in Maastricht. Het weer nog op de meeste plekken bewolkt, met ook nog kans op wat nevel... Het koelt vannacht af tot ongeveer 13 graden. Overdag eerst grijs en lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het internationaal. Zin, in zin in Zandvoort is zin in ZFM. Wet nu, de nacht. Cfm's antwoord. Cfm's antwoord. FM Z FM zat voor hem zat voor 106.9 FM. Dit is de tijd van mijn leven. Ik ben op de plek waar ik al. Geen krat, schapaar je bed, dat stun Jij net een kroonluchten, maar hey, ondanks alles, blijf ik gewoon luchten. Don en Joling, stek groter dan je woning, blitzen vertoning. wij gaan nooit meer scheerbrook. We flexen, maar dansen geen bolero, ik ben één met de flow, heavy hit en niemand gaat dikken. niet tot de zippen, geer komt in glitter, veel herrie. We komen met toeters en confetti, voor gas in die club Tropicana, Tropicana's en ananas bij de pina colada. Oh mama, ik heb de tijd van mijn leven. Wil je vermenigvuldigen, moet je ook delen. Kom je me tegen, neem een sorry van mij. Voor Wil niks anders, geef me nu. Oh, mama, dit is de tijd om te spacen. Wil je vermenigvuldigen, of moet je ook delen. Kom je mee tegen, neem een stokje van mij. Wat moppie, dit is toch niet voorbij. Dit eh, eh, eh, is het. Eh. tijd. Grote kurk, zoals ja, fang net. Ik in een rode jurk. Ik blijf schudden, ik ben niet meer doling. Stek blijft van alle tijden groter dan je woning. Nog niet voor mij. Jammer. me that much smarter. Thanks for making me a fighter. makes <laughs> me ...maak zijn naambaar waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. 6.9, yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, hete de zon.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 Happy, this girl's gonna drive me crazy. See, with me, can't do nothing, can't do nothing. and it's no time for me, girl. You're gonna drive baby. Station met patent de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. No me importa lo que de mi se diga, vive usted su vida que yo vivo la mea, que solo es una disfruta el momento que el tiempo se acorde.